Goedemorgen, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. De meerderheid van de Amsterdamse raadsleden zegt te maken te hebben met intimidatie en bedreiging. Dat blijkt uit onderzoek van stadsender AT5. Iman Nadief van GroenLinks krijgt veel te maken met online haat. Er is één moment uh, en toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik even alle social media uh, ervan afhalen. En uh, dat is niet zo lang geleden en toen... Uh, reageerde iemand dat ik door meerdere mensen verkracht moest worden. Sommige raadsleden denken daarom aan stoppen, zoals Itai Garmi van Volt. Als je kijkt naar het vervolg van ga ik bijvoorbeeld een tweede termijn doen? Dan voor twee jaar heb je weer verkiezingen, anaf. Uh, zijn dat wel dingen die in me opkomen van heb ik hier wel zin in? Raadsleden kunnen terecht bij een speciaal meldpunt. Medewerkers van dat meldpunt helpen bij vervolgstappen tegen de bedreigers. In een winkelcentrum in Oosterhout, in Noord-Brabant, heeft vanochtend een grote brand gewoed. Meerdere winkelpanden stonden in lichter en de omwonenden moesten hun ramen en deuren dicht houden. De brand is inmiddels geblust, maar de ravage is enorm. In Rotterdam-Zuid is vannacht een explosie geweest bij een woning. De schade is fors, de voordeur ligt in puin en de ramen zijn eruit geknald. De politie doet nog onderzoek en er is nog niemand aangehouden. Een exacte replica van de Iron Throne uit Game of Thrones is geveld voor anderhalf miljoen dollar. De zetel uit de hitserie ging onder de hamer in de Verenigde Staten. Er waren honderden items uit de populaire serie, ook veel zwaarder. De dagen voor de veiling kwamen zelfs bekende Amerikanen langs om de met de zwaarden te spelen, zoals DJ Steven Oyoki. A massive fan, massive fan. What is it like seeing all this and sitting on the throne? Uh, it's actually pretty epic, especially seeing these. I've watched the whole series. It's my one of my favorite TV shows ever. So yeah, uh, it's really epic to be here. Of hij er ook echt één heeft gekocht, weten we niet. Wel ging bij de veiling één van die zwaarden weg voor 400.000 dollar. Het weer, vooral boven de grote rivieren regen en veel wind. Aan de kust zelfs windstoten. In de loop van de dag rustiger en vanmiddag zelfs wat zon bij een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort-Belwaar tot aan Knoop in Muidenberg. 9 kilometer file met een kwartier vertraging doordat de spitsstrook dicht is. Het heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Almere Poort nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 6 kilometer file met een half uur vertraging. na een ongeluk daar zijn twee rijden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 bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit Zampoort. Deze uitzending, zoals gezegd, zoals al beluisterd in het eerste uur, staat in een teken van muziek gemaakt door Nederlandse jazzmuzikanten of muziek gemaakt op Nederlandse bodem. En we begonnen, we trapte af met Benjamin Herman die trouwens uh, zeer recent een uh, Edison uh, voor zijn hele oeuvre uh, ontving. En ik citeer maar even het uh, juryrapport: Benjamin Herman is een reiziger in muziekstijlen als hardpop, avant-garde, cool jazz, surf, impro, afrobeat, Latin, filmmuziek en Punk Jazz, Buckhouse, Nostalgia Blitz, Collected Ballads, When Will the Blues Leave, True Lost Flame en nieuw Cool Collective zijn slechts een kleine greep uit een wilderig oeuvre van een onconventionele, omnivorische, innovatieve, iconische en uiterst sympathieke persoonlijkheid en muzikant. Nou, Met dit fenomeen eh, in de Nederlandse muziek vingen we dus het tweede uur. Aan. Het nummertje heette Call Idris. Komt van het uh, album Get In. Uh, 25 jaar geleden nam hij dat op in Amerika met Idris Muhammad de drummer. En ook uh, Larry Goldings, uh, de pianist, keyboard uh, speler die ik ook wel eens heb gedraaid in mijn uitzendingen. En daarnaast op gitaar de Nederlandse Jesse Ruller. Um, ja, gaan we naar het volgende. Ruud Prils en Simon Richter. Rise and Shine. Thank <laughs> you. Still list. competist Ruud Bruls en Tenor van Simon Richter bij de gerenommeerde solisten in formade Big Bands. Bruls in de WDR Big Band en uh, Richter in de Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Die. Uh hebben zo af en toe tussen hun big band werkzaamheden wat tijd om uh, eigen muziek uit te brengen. Zoals hier via het uh, Rul, uh, Brut Bruls en Simon Richter quintet. Dat hoorde je dus eerst. Rise and Shine, het nummer van het gelijknamige album uit 2019. En dat werd gevolgd door uh, een vaste waarde, een decennia lang al een vaste waarde in de Nederlandse jazz, de Amerikaanse Deborah Carter, uh, met het uh, welbekende Harlem uh, Nocturne van uh, haar album Digging the Duke van uh, een jaar of tien uh, geleden. Met onder meer uh, Leo Be uh, Bouwmeester op uh, piano en Efrim Trujillo op uh, tenor sax. Van Harlem Nocturne naar Saturday Night. Dat is uh, maar een kleine sprong. Luister maar. Set of MJs, top 2024 cover up, an open body. Out of the jukebox And chicks hang around Dressed to kill Surrounded by the boys Like bees on the honey And some do and some don't Some never will Freezing night Stood on the counter the man passed by Asked us what we do and what we need Pointing his finger To the wrong side of the street doing nothing Hang around, I do the mean boy digging sound We do nothing but hanging out handle bust of luke and just a little too I just can't wait I just can't wait for Saturday night Saturday night Saturday night I just can't wait. I just can't wait. You need a light, you open all night. Just in time, replaced by the fantastic appearance of a new day. While Melancholy greener is crawling on his back in the doorway. The beauty blows, so music turns out to jukebox rocks. Kicks dressed to kiss, some do some never will. Saturday sorry, De eerste, de rock'n'roll junkie Herman aanbood... die zich op het einde van zijn loopbaan de ontpopte... als een door de drank drugs en bolgeverfde crooner... met een cover van zijn eigen cover, van zijn eigen klassieker. Te vinden op plek 1115 in onze onvoorprezen ZFM Jazz Top 2024 cover-up. En hij werd bijgestaan onder meer door uh, Jan Menu die al eerder draaide op sax. Bart Boer op trombone, Jan Wessels... Uh, op trompet en Marcel Series op Trump's Saturday Night van uh, Herman Brood, Back on the Corner. En dat werd gevolgd door een andere klassieker uit de Nederlandse popmuziek een cover uh, van de Aura Tones. Featuring Thijs en Berenice van Leer, de dochter van Thijs van Leer, dus die hoorde je op vocale um, <coughs> hocus-pocus uh, versie van de Aura Tones. Te vinden op hun uh, album The Adventure Continues uit 2000 uh, 11. Uh, uh, dat was een band, die Oudertons. Rondom Rolf Delfos, Boudewijn Lucas. en uh, Tjirt van Zanen, meen ik. Maar is inmiddels uh, ter ziele gegaan. We nemen even wat gas terug. Zie. Get them jazz. Afrikaanse vibes in de mix. Gitariste Erik van der Westen is een muzikant met een hele brede smaak. Uit op het van pop en rock naar jazz en Afrikaanse muziek. En tussen 1999 en 2008 bracht hij een drietal duo albums uit... met een van de beste gitaristen van het Afrikaanse continent. Louis Malanga uit Zimbabwe, woonachtig in Zuid-Afrika. En die hoorde je ook op vocalen. Uh, van het uh, album, moet ik even spieken... Uh, Thierry Faviri uit 2008. Het nummertje was uh, Lebo. En dat werd uh, gevolgd door de jive-song van uh, het Jasper Blom-kwartet. Bijgestaan op vocale door de Zuid-Afrikaanse zanger Tutu Pouane. Die is uh, woonachtig in uh, België. Het Jasper Blom-kwartet uh, bestaat uit uh, Jesse van Ruller. Uh, die dus ook al eerder van, uh, voorbij kwam dit uh, uur. Frans van der Hoeve, uh, Contrabass en uh, Martijn Vink op uh, drums. Van het album ...Gravity uit uh, 2012. Van uh, Afrikaanse vibes... ...gaan we naar een beetje Spaanse vibes. Uh, Erik Vazom Morel... ...de gerenommeerde... Uh, ...flamengo-gitarist, Spaanse gitarist... Uh, ...of Spaanse muziek... ...moet ik zeggen... Uh, ...had een uh, album uitgebracht... ...een aantal jaren uh, geleden... ...met de gebroeders uh, Martinez. Uh, ...allebei uh, spelen ze... Uh, ...sax Juan Martinez en Miguel Martinez, ...de Nederlandse saxofonisten... ...met uh, Spaans bloed in hun uh, aderen. Het album heet... ...Cadiz Can... Canciones de Ida y Vuelta... ...en het nummertje waar je gaat naar luisteren... ...heet de Aquipala... Uh, ...Erik Vazon Morel... ...en de gebroeders Martinez, ...vrij nummer... 2020 nam Anton Goudsmit in een kleine bezetting onder de naam Tom Petit een album op dat hij liefkozend zijn corona breiwerkje noemde. In die kleine bezetting wist Goudsmit al invloeden die hem ooit bereikte uit het fraaie in zijn te vermengen. Uh, er ligt sinds september dit jaar een uh, opvolger in de winkel uh, Tom Petit Plus getiteld. Met naast de vaste begeleiders, uh, drummer Tim Hennekus, daar hebben we hem weer. En de uh, contrabassist Jan uh, Vasciani als extra's mee te erker op uh, sax en uh, Joost Buis op uh, labstiel gitaar Tom Petit Plus uh, geheten. Uh, het nummertje Molly, een uh, ode aan zijn kat uh, f, uh, van uh, Anton Goudsmit dus. Een uh, fruitig, energiek, dynamisch en heel uh, humoristisch opgezet. Uh, Album-typische uh, Anton Goudsmit. Zal ik maar zeggen. Smullen gebazen. Dat uh, is het ook met het volgende nummertje. Ook uh, grappig. Uh, orkestleider en componist Jerry van Rooyen liet zich rond uh, 1967, 68 strikken om een aantal uh, uh, scores te maken voor uh, X-rated uh, films, uh, voor B-films, cultfilms, horrorfilms in uh, Berlijn uh, met titels als uh, The Vampire Happening, Im Schloss der bloedigen Begierden en uh, Rote lippen. In uh, 1996 werd daar door Duitse cinefielen een uh, bloemlijzing van uitgegeven op een geweldige compilatie-cd. Jerry van van Rooijen at 250 miles per hour. En daar hoor je uh, het volgende nummertje van. Skyscrapers Galore. Uh, Jerry Van Rooijen Orkest met onder meer Art Van Rooijen daarin. <middels> Hij kwam al voorbij aan het begin van de tweede uur. Een van de hardest working men in Dutch music en showbusiness. Ook via zijn uh, superswingende Nieuw Cool Collective. Op 25 oktober komt een uh, nieuwe album uit. Everything is okay. Ze gaan hiermee binnenkort op tour. En je hoorde alvast een groovy nummertje: Charlotten. Het zit erop. Ik hoop dat je hebt genoten en een kleine indruk hebt gekregen van het kleurrijke, veelzijdige Nederlandse jazzlandschap. Uh, en de jazz zien door de tijden heen. Ga vooral. Uh, deze muzikanten, muzikanten bekijken bekijk als je bij... Uh, bij ze, als ze bij jou in de buurt zijn. Dat kan bijvoorbeeld vanmiddag uh, in uh, Alkmaar. Bij uh, Jazz Festival. Met uh, onder meer die Benjamin Herman. Volgens mij die daar speelt. Mist en uh, Teun, uh, Teus Nobel. Um, en daarnaast natuurlijk in uh, Zandvoort. Jazz in Zandvoort. Uh, op 10 november. Met het Amsterdam Jazz Trio. Featuring uh, Frits Landesberg. Uh, tribute to Oscar Peterson. Kijk even op hun website. Jazz in Zandvoort. Of er nog kaarten zijn voor dat concert in het nieuw. Unicum. Uh, we gaan eruit met uh, een paar klanken nog van Keo Brass. Ik zeg uh, tot ziens. De, speel, uh, uh, de playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan. Met een link naar de uh, page van ZFM uh, Jazz. Keep on jazzing. Keep on grooving. Keep on moving. Tabé. Mijn naam is Edward Trouwhorst, Mr. Brightside.